8 Uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Voorzitter Rinoj Kan van de Sociaal-Economische Raad vindt het heel jammer dat het kabinet Rutte de CER niet vaker om advies heeft gevraagd. De D66er zei dat in het Radio 1-programma De Overnachting. Rinoy Kan is blij dat het kabinet met gedoogpartner PVV gevallen is en de wat hij noemt normale politieke verhoudingen terug zijn. Hij noemde de rol van de PVV in het parlementaire verkeer een teleurstelling voor Nederland. Rinoj Kan zei verder dat hij een ministerschap in een nieuw kabinet niet uitsluit. Hij treedt op 1 september terug als voorzitter van de SER... en wordt op 1 juli voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Bank. In Colombia zijn 15 militairen omgekomen bij een aanval door FARC-terroristen. 11 militairen zijn gewond geraakt. De militairen waren met helikopters geland in de jungle in het zuiden van Colombia. Ze waren op zoek naar drugslaboratoria toen ze door strijders van de FARC werden aangevallen. Afgelopen vrijdag kwamen in een ander gebied in Colombia... vijf militairen om bij gevechten met strijders van de terreurbeweging. Duikers hebben in het water bij de Westhavenkade in Vlaardingen... een autovrak gevonden met daarin een lichaam. Het is onduidelijk hoe en wanneer het voertuig in het water terecht is gekomen. Een schipper meldde gistermiddag dat hij in de haven... vermoedelijk iets geraakt had op de bodem van de vaargul. De hulpdiensten in Vlaardingen begonnen daarop een zoekactie... waarna de auto en het lijk gevonden werden...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 Tijdens het jaarlijkse correspondentendiné in de Amerikaanse hoofdstad Washington... heeft president Obama zijn republikeinse tegenstander bij de verkiezingen van dit jaar op de hak genomen. Het is fijn om hier te zijn in de grootste balzaal van het Hilton... of zoals Mitt Romney het zou noemen, een opknappertje, zei hij over de steenrijke kandidaat. Het correspondentendiné is een traditie in Washington. Elk jaar komt de president langs om de spot te drijven met zichzelf, zijn tegenstanders en zijn relatie met de media. Obama sloot af met de mededeling dat hij nog veel meer materiaal had voorbereid. Maar ik moet weg omdat de Secret Service niet meer laat thuis mag zijn. Thema park Aviodroom heeft gisteren op de eerste dag na de heropening ruim duizend bezoekers getrokken. Volgens een woordvoerder van het luchtvaartpark in Lelystad was de opkomst boven verwachting.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 Voetbalclub Heerenveen heeft toch nog steeds zicht op plaatsing voor de voorrondes van de Champions League. De Vriezen wonnen met 4-2 van Heracles en staan nu gedeeld tweede met AZ en Feyenoord met één wedstrijd meer gespeeld. Vitesse heeft zich verzekerd van de playoffs door met 3-2 van Excelsior te winnen. Utrecht verloor thuis met 3-1 van NAC en VVV Venlo won met 2-1 van ADO Den Haag. ADO-verdediger Omirouw leverde in die wedstrijd een unieke prestatie... door binnen vier minuten een doelpunt en een eigen doelpunt te maken... en daarna ook nog twee keer geel, plus een, dus een rode kaart te krijgen. Het weer bewolkt met van tijd tot tijd regen. De wind draait naar het zuidwesten en neemt wat af. Het wordt vanmiddag om graad of 17. Koninginnedag morgen is droog met afwisselend stapelwolken... wat zon en maxima rond 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Een jaar of vijf geleden belde ik enthousiaste Venolijn met de melding van een pinguin aan het Noordwijkse strand. Onder hoongelach van mijn vroege vogelscollega's... moest ik later bekennen dat het niet om een pinguin ging... maar om een alk in de branding. U hoort nu de alk. Ja, vergissen is menselijk, maar u zult begrijpen dat ik voortaan wel twee keer nadenk voordat ik een melding doe in vroege vogels. Maar met volle overtuiging en blijdschap doe ik nu een melding van een waarneming van donderdagavond. Ja, doe die alk maar weg, Anne, want het gaat nu niet meer over de alk. Tijdens een potje voetbal op het veldje naast mijn huis hoorde ik dit geluid. Het geluid waar we nu alweer driekwart jaar op wachten. De gierzwaluwen zijn terug. En niet twee of drie, nee, wel vijftien stuks gierden boven mijn hoofd. De vleugels gekromd, jagend en dartelend boven de hoge populieren. En stante peden werd mijn voetbaldoel niet meer bewaakt... en vlogen de ballen me links en rechts om de oren. Maar niets kon mij deren. Wat een gelukzalige aanblik boden mij die zwarte wereldreizigers. Terug van god weet precies waar, ja, ergens in Afrika. Maar het laatste onderzoek met gechipte gierzwaluwen... moet ons daar meer duidelijkheid over verschaffen. Voorlopig breken we ons daar het hoofd niet over... en genieten we van die vliegende alleskunners in het blauwe zwerk. En dat geluid... Ja, dat herken je uit duizenden. Goedemorgen. Ja, ik moet zeggen. Midden in de winter in het donker naar het kapitool lopen. En dan tijdens de uitzending het langzaam licht zien worden. Heeft ook wel wat. Maar ik ben. Ook heel erg blij dat ik nu lekker al, uh, als het al echt volop licht is... nu uh, s ochtends vroeg om een soort tegen zevenen naar het Capitoal, wandel en te merken dat de lente nu echt, echt, echt, echt, echt is begonnen... en dat alles uitloopt en dat het lekker licht is. Dat is toch ook wel weer een fijn begin van de dag. En wat gaan we doen in deze uitzending? Nou, ik zei het net ook al even, Joris van Alve komt langs. Hij is pas 24, natuurfotograaf. Hij heeft een prestigieuze prijs gewonnen van de National Geographic... en als een soort van beloning of die prijs bestond uit een uh, fantastische reis naar Chili... En daar ging hij op zoek naar die speld in die hoorberg. Die speld in de grote oceaan. En dat is dan de hoorberg, de blauwe vinvis. Hij heeft een fantastische fotoreportage erover gemaakt. Daar komt het meteen alles over vertellen. En een Europese primeur, namelijk de eerste Europese eekhoornbrug. Ja, Joost de Huizing ging erheen. En uh, dat ging niet helemaal zonder slag of stoot, geloof ik, uh, de verslaggeving uh, daarvan. Maar Joost leeft nog, dat ja, kunnen we zeggen. Dat is een feit. Wij zijn Menno Bentveld en Janine Albring. En tot tien uur zijn wij Vroege Vogels. De salonorkest Trocadero speelde, was Bloementruimen van de Duitse componist Siegfried Translateur. Gedragsbioloog Wouter Halfweg deed drie jaar lang onderzoek naar de invloed van verkeerslawaai op het gedrag van kolmezen. Het is al vaker voorbij gekomen, hè, dit onderwerp in vroege vogels. Door in een natuurgebied nestkasten op te hangen met geluidspeakers kon hij zien hoe de kolmezen hun gedrag veranderen bij lawaai. En wat blijkt? Veel mannetjes gaan hoger zingen om toch gehoord te worden. Vervelende bijkomstigheid is wel dat komeesvrouwtjes meer van lage zangers houden. Wat betekent dat voor de voortplanting? Jeanette Paramour gaat samen met Wouter Halfwerk nog een keer luisteren in zijn onderzoeksgebied. In het Dwingende Veld in Drenthe. Ik hoor een haan. Ja. Is dit een winterkoninkje? Ja, een winterkoninkje. Tjif, tjuf. Merel. Een roodborst. Staartmeisjes. Specht. Ja, een groot rondspecht. Nog geen koolmeis. Daar zijn we natuurlijk wel voor, hè? Ja. ja we zijn nu even aan het fourageren. oh Dus we zijn nog niet te laat? Nee, zeker niet. Nu begint er eentje. Hoor je hem? tita tita Ze, ze pieken nu eigenlijk met de eileg, rond de eileg. Dan, ja, dan beginnen ze heel vroeg te zingen, drie kwartier voor zijn opgang. En uh, ja, dan gaan ze dus net zo lang door totdat het vrouwtje uit die kast komt. En dan, uh, dan paren ze. Ja. Ja, je ziet dat het, dat, dat duurt zo'n week tot twee, tot twee weken. Zodra het, het eerste ei is gelegd, dan uh, beginnen ze later met zingen. Maar gaan ze ook bijvoorbeeld meer, meer hogere liedjes zingen. Dus uh, ja, de manier van zingen verandert echt. Uh, Echt dramatisch. Zo bij ei 5, 6 of 7, dan, uh, dan zijn ze echt alleen nog maar met de buren bezig. Uh. Dus dat is ja, als je hier dan heel lang uh, dus, ja, zo'n koolmeespaar volgt en je maakt nou, iedere dag opnames daarvan, ja, dat, dan zie je gewoon heel spectaculaire patronen. Als je, als je, zo als je bijvoorbeeld zo'n koolmeesvrouw in een, in een nestkast uh, uh, zet, of als ze in een nestkast broedt waar je dan lawaai afspeelt, als je dan zowel hoge als lage liedjes van haar man afspeelt... dan reageert ze eigenlijk alleen nog maar op die hoge liedjes. Dus die lage liedjes verdwijnen. Nou ja, op zich zou dat niet erg moeten zijn... maar we weten dat heel veel van die zang belangrijk is... voor de, onder andere om het territorium te verdedigen... maar ook voor de, voor de voortplanting. We weten dat vrouwtjes uh, grote repertoire's aantrekkelijk vinden. Dus als ze ja, minder liedjes gaan zingen omdat die lage liedjes wegblijven... Ja, dan heeft dat, heeft dat consequenties. Nou ja, was ik vroeger wel dol op de Bee Gees hoor, ken je die nog? De Bee Gees. Nee, dat is wel een beetje voor mij tijd nou, Kijk. Dan moet ik hier eventjes... Uh, even de kabels aan vastmaken. Het gaat een beetje te regenen. Ja. Beetje droog houden. Um. We hebben ook in detail naar die, naar die zang gekeken, naar bijvoorbeeld hoe vaak gebruiken ze uh, lage liedjes en hoe vaak gebruiken ze die hoge liedjes. Ja, en het blijkt dus dat vlak voordat die eieren worden gelegd, zingen die mannen eigenlijk het allerlaagst, maar niet allemaal. En die mannen die dus niet die lage liedjes op dat moment gebruiken, die hebben dan vrouwtjes die uh, vaker vreemd gaan. Dus dat, dat, dat uh, suggereert heel sterk dat die... Uh, Lage liedjes gewoon belangrijk zijn voor de aantrekkelijkheid. Ja, maar het is natuurlijk een dilemma, hè? want lage liedjes hoort ze misschien weer niet vanwege ja, het lawaai. Ja, ja, dus dat is iets waar wat die beesten uh, een oplossing voor moeten vinden. Nou, wat we hier zien, als, als die vrouwtjes in zo'n lawaaikast uh, broeden... ...dan gaan die mannen gewoon dichterbij zitten. Dus het is een hele snelle aanpassing. En uh, ja, we kunnen dat ook meten in de nestkast. En we zien eigenlijk dat het, het verlies aan communicatiesterkte... Dat kunnen ze compleet compenseren door, door dichterbij te gaan zitten zingen. Die mannen zaten letterlijk op de nestkast gewoon keihard te zingen. Maar de consequentie is, is dat hij op dat moment bijvoorbeeld niet meer met de buren kan communiceren. En ze stellen zich ook bloot voor predatoren. Precies. Op die nestkast zitten ze helemaal echt oud in die open. Ja. Wat ben je nu doen? Even het uh, mp3-speler aanzetten. Hoor je? Je hoort een klein ja, beetje. Ja. Ik hoor het heel goed, ja. ja. Ik heb nu even de microfoon bij de ingang van het nestkastje gehouden. En het is, ja, het is een soort snelweg of zo, hè, in de verte? Ja, ja, ja. Het, is, uh, het is gemodelleerd op uh, snelweglawaai, wat je op 50 meter afstand hoort. Ja, precies, ja. ja. Dus dit is wat ze de hele tijd horen. En dit is wat ze de hele tijd horen, ja. Het is wel heel moeilijk voor die uh, vrouwtjes om goed naar die mannen te luisteren. Maar ja, als het dus ook nog eens lawaai wordt toegevoegd, dan wordt het nog, uh, nog lastiger. Ja. Ze blijven wel reageren, dus we hebben ook die vrouwtjes ook weer opnames in die lawaaikasten gemaakt en ze roepen dus terug. Maar als ze in Lawaai zitten, roepen ze bijvoorbeeld een stuk trager terug dan uh, als ze niet in Lawaai zitten. Mm -hmm. En dat zijn dus weer cues voor die mannen om te gebruiken om hun, ja, hun, hun zang aan te passen. Door bijvoorbeeld dichterbij te gaan zitten ja. te zingen. Maar goed, je verstoort okay. dus de communicatie tussen mannetjes en vrouwtjes, mannetjes onderling. Dat is eigenlijk ja. wat jullie doen. Ja. Die communicatie wordt in één, twee dagen tijd gewoon weer hersteld. De consequentie is dat die mannen die dichterbij zitten te zingen, kunnen dus niet meer een andere vrouw aantrekken. En die mannen zijn eigenlijk aan het multitasken. En het enige wat ze kunnen doen, is gewoon laten zien van hoe goed ze zijn door te zingen. Dat is het enige signaal wat, wat nog in die nestkast komt. Vandaar dat hij nu ook zo zijn best doet, met dat vrouwtje in de buurt. Ja, waarschijnlijk is hij gewoon nu aan het uh, nou, haar vrouwtje aan het, uh, of zijn vrouwtje aan het verdedigen. Ja. En dat ook uh, aan, de, aan de buurman uh, uh, te laten weten. betekent mm -hmm. ja. dat nou ook iets voor het broedsucces? Ik, die Commis heeft er uiteindelijk niet heel veel last van. Uh, ze doen het prima in steden. Ze broeden gewoon langs snelwegen. Mm -hmm. Ergens misschien een, een eitje minder, maar heel dramatisch is dat niet. Maar we kunnen wel gewoon kijken naar welke soorten verwachten we nou het meeste last te hebben. Veel spechten en uh, uh, ja, beesten die laag, nog lager zingen. Die kunnen niet Nee, die hebben gewoon geen ontsnappingsmogelijkheden. Ja. Nou, die wielenwauw kan zich ook nog wel een beetje aanpassen. En een soort die dat echt niet kan is een koekoek. Die zit ruim onder de, onder de kilohertz. Ja, dat, uh, dat, daar heeft wel echt een impact. Uh. Ja. Is wel grappig om te merken dat er dus... Uh, ook voor koolmezen hotspots zijn. Dus dit stuk is heel... Hier zitten altijd twee, drie paardjes. Op dit kleine stuk. Terwijl dat middenstuk, daar zitten nooit koolmezen. Ja. Ik zie het verschil niet. Kijk, ja, hoor je? Ja. Kijk, Deze heeft dus drie nootjes, hè? En hoognootjes en twee lagen. Die heeft ook drie nootjes met twee lagen en een hoge. Ga eens even kijken. Dat vinden ze vast niet leuk. Nee, nou kijk het risico is, is, als er nu eentje op zit... ...dan knallen ze eruit. Kijk. Wat doe je dan? Nou? Ik zoek de eieren, want ze weven een matje. Daar dekken ze vaak de eieren mee af. Dus in het begin dacht ik altijd van, ja, god, wanneer komen je eieren nou? Bij sommige nesten. Dan laag ze er, <laughs> er al lang. Dan werd ik belazerd. Ja. Ja. Dus uh, het valt nog mee. Nog geen eitjes. Maar dat zal niet lang meer duren. Ja, als je ziet hoeveel ze nu zingen. Die ligt behoorlijke laag uh, haar. Op een paar dagen zijn ze hier wel, uh, wel aan de leg. Kom, we gaan. Ja. Pianiste Clara Kurmen, die speelde van de Franse componist Eric Satie het stuk Petite musique de Klon triest. Welkom in tuinreservaten.nl. Ja, en dat welkom is deze ochtend heel letterlijk. Net als vorig jaar stellen eigenaren van tuinreservaten hun tuin open voor andere liefhebbers voor het opdoen van ideeën. Maar ook om te laten zien wat er allemaal mogelijk is met een natuurlijke en diervriendelijke tuin. Vanuit Vogelbescherming heeft Anna Kemp afgelopen jaar ons tuinreservatenproject begeleid. En nu is zij in de Achterhoek voor zichzelf begonnen met een eigen tuinreservaat en een theeschenkerij. Want uh, ja, tuinen kijken is leuk, maar je moet er wel wat te drinken bij hebben. Henny Radstaak is bij Anna Kemp op bezoek in Sinderen. En hier gaan we het uh, tuinreservaat in. Het gloednieuwe tuinreservaat, hè, Anna? Ja, dat is. Uh... Echt, helemaal nieuw. Help eens even, uh, we zien een vijver. Ja, er zijn heel veel verschillende onderdelen hier in de tuin. Er is een vogelgedeelte met een, uh, een takkeril. Er zijn nog ouderwetse hooiruiters waar nog het hooi van vorig jaar op staat. Waar allerlei beestjes onder kruipen. Er is een, uh, een vlindertuin, er is een geurtuin, er is een bijentuin, een bijenhotel. Er zijn wilde bloemen die in het gras allemaal kunnen groeien. Nou, er is het... Kortom een keus. tuinreservaat. ja. En hier ja. staan we tussen de paardenbloemen. Want ja, het was natuurlijk vroeger gewoon een weiland. hier, Want je hebt een heel groot, uh, groot stuk, heb je nu tuin van gemaakt. Ja, de koeien liepen hier gewoon uh, in het uh, verleden. En ik uh, ben achter de tekentafel gaan staan en dacht van, nou, leef je nou eens uit. Wat zou nou jouw tuinparadijs of tuinreservaat moeten zijn? Nou ja. Dan, dan ga je denken en dan ga je het invullen. En van het een kom je in het ander. Je wordt steeds ja. enthousiaster erover. Ja, voor het niet zo heel... <laughs> dat is een feest natuurlijk. Dat is een feest om je eigen tuin te mogen ja. ontwerpen. Ja, dat klopt. Maar ook met het idee van... Uh, nou, uh, kom eens langs en misschien doe je ideetjes op voor je eigen tuin. Dat is wel uh, de gedachte er ook achter. Ja, ja, dat is ook de gedachte achter die open tuinreservaat. Hè? Mensen die een tuinreservaat ja. hebben. Ja. Die stellen dan hem open voor andere mensen. Om, uh, ja, om als voorbeeld te kunnen dienen of als inspiratie op te doen. Noem in jouw tuinhuis nou een voorbeeld waarvan je zegt... van nou dat, dat vind ik leuk om aan andere mensen te laten zien. Dat ja. is best wel bijzonder. Zullen we er even naartoe lopen? Want we hebben hier een uh, mooie heuvel gecreëerd. en uh, dus In het voorjaar is die nog helemaal uh, omgevreesd. En we hebben daar speld in gezaaid. Speld? Speld, ja. speld is een, uh, een ouderwets Achterhoeks graansoort... die het juist op deze grondsoort, de, de, de, het zandige, Zand, hè? heel goed doet. Uh -huh. En het leuke vinden wij, want we hebben er ook allerlei onkruiden doorheen gemengd, dus het wordt straks een heel mooi palet met het graan, het, het speld. Ja. We zien nu trouwens alleen maar even een, een ja. aardebult met her en der wat ja, groen. Maar... Kijk eens, je ziet allerlei kindplantjes. kijk maar ah. wat erop komt. Dus het wordt straks één groot akkertje met, met, met graan en, en wilde bloemen erdoorheen. Wat voor bloemen dan? Nou, dat, dat is akkeronkruiden die we dus met name gezaaid hebben. Dus Korenbloemen, de... klaprozen. klaprozen, ja, je you neemt know het. En uh, het is een hele mengsel van, geloof ik 13 of 14 verschillende akkerkruiden. Nou, heb jij hier een heel groot stuk voor, voor dat speld. Uh, nou, wat zou het zijn? Uh, nou, hij is 18 meter... meter of 19 meter ja. doorsnee. En die ook nog uh, 17 of zo. Dat is wel een grote bult. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen in de tuin... Nee, uh... ja, dat was niet bij mij in de tuin. <laughs> maar maar is, er, is, dat dan, is dat dan toch een ideetje voor mensen met kleine tuinen? ja. Om... Op, Zeker. Of, eh, ja? Het is natuurlijk ook heel erg leuk om jouw eigen tuintje... als je een border hebt waar nog niets in staat... of een stukje gras dat je daaraan opoffert. Om het helemaal kaal te maken. Je hebt nu bijvoorbeeld nog wel wat vogelvoer over van, van de winter. Of je probeert toch aan speld of een andere graansoort te komen. Rogge kan bijvoorbeeld ook heel goed. En je mengt het en je kunt het nu nog zaaien. En uh, ja, misschien kun je ook nog wel wat aan uh, kruiden of akkerbloemen komen. Je mengt het er doorheen. Nou, het zit natuurlijk ook al in het, in het vogelzaad, het een en ander. En je strooit het uit. Je... Gewoon vogelzaad wat je als voer koopt? Ja, precies. Met de zonnebit en de koolzaad ja. en wat er allemaal in zit. En je strooit het uit en je met een hark, uh, hark het licht in... En uh, ja, in het begin even de vogels verjagen, dat is dan even zo. Ja, pikken dat zo <laughs> Anders hè. eten ze alles op. Maar uh, op een gegeven moment zie je, nou hier, uh, hier hebben de vogels toch, uh, heel veel laten liggen. En dat is opgekomen. Dat zie je nu, zijn allemaal kiemplantjes. En je zult zien, over een maand, zo uh, eind mei, begin juni, dat is een wereld van bloemen. Maar als ik dat nou doe in mijn tuin, hè? Wat, wat, zoals je zegt, een beetje graan. En wat, uh, wat uh, van die akkeronkruiden erin. Mm -hmm. Wat levert me dat qua uh, dieren op? Nou, sowieso komen er heel veel wilde bijen op af natuurlijk. Vlinders kun je verwachten. Nou, op, het, op een gegeven moment, als, als, als het mooi bloeit, heb je natuurlijk zelf heel veel aan. Want het is een kleurrijk uh, palet. Je kunt er ook uh, gewoon zeggen van elke week of zo pluk ik wat bloemen. Die zet ik gezellig in, in huis, op de keukentafel of wat dan ook. En in het najaar, dan komen er natuurlijk ook die zaden in. En zeker ook van het speld of het vogelvoer. Laat ik mooi staan, dat is uh, voor de vogels. Je ziet al heel snel dat uh, de vinken, maar ook de koolmezen, uh, putter en zo, die komen hier naartoe om het, uh, om het grijn, uh, ja, op te eten. En dat laat ik gewoon staan tot dan uh, maart. Dan wordt het pas weer omgevreesd en uh, de restanten halen we een beetje weg. En dan kun je gewoon weer opnieuw inzaaien. Dat is prachtig om te zien. Een aanraad, hey, boerswalu. Hangt boven ons ja, Verrek. <laughs> Nog eentje, kijk dan. Ja, ja. Leuk hè? De eerste voor jou dit jaar? Hier, nee, ik heb ze al eerder je gezien. Dat <laughs> ja, ja. Ja, valt altijd op, hè? Ja. ja. ja. Maar uh, ja, dus we, ja, we hebben hier gewoon uh, een prachtige plek. We uh, uh, worden gewoon elke keer weer getrakteerd op het geluid van de steenuil die hier uh, roept. Of de, je hoort uh, de groene specht hier uh, lachen. Het is gewoon uh, ja, een klein paradijsje. Hoe laat ben je open? Half elf tot uh, s middags uh, vijf uur. Wees welkom. Aan de Toldiek, zoals ze hier zeggen: Toldiek nummer 11 op Zinderen. Ons liest Kamerorkest met de solist Jean-Pierre Rampal... speelde de gigue uit de overturen in Eeklijn van Georg Philippe Telemann. We gaan naar Ster en Nieuws. Het nieuws wordt gelezen door Lieselotte Thomassen. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinsheel. Bruinsheelparket.nl slash Monta. De hele Tweede Kamer zegt het. De EU zegt het. Het CBS zegt het. En je accountant zegt het. Bezuinigen.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 Voorzitter Rinoy Kan van de Sociaal-Economische Raad vindt het heel jammer dat het kabinet Rutte de CR niet vaker om advies heeft gevraagd. De D66er zei dat vannacht op deze zender in het programma De Overnachting. Rinoy Kan is blij dat het kabinet met gedoogpartner PVV is gevallen en de wat hij noemt normale politieke verhoudingen terug zijn. Hij zei verder dat hij een ministerschap in een nieuw kabinet niet uitsluit. In Colombia zijn 15 militairen omgekomen bij een aanval door farc terroristen 11 militairen zijn gewond geraakt. Militairen waren met helikopters geland in de jungle in het zuiden van Colombia. Ze waren op zoek naar drugslaboratoria toen ze door strijders van de FARC werden aangevallen. En duikers hebben in het water bij de Westhavenkade in Vlaardingen een autovrak gevonden met daarin een lichaam. Wie het is, is onbekend. Een schipper meldde gistermiddag dat hij in de haven. vermoedelijk iets had geraakt op de bodem van de vaargul. De hulpdiensten in Vlaardingen begonnen daarop een zoekactie. waarna de auto en het lijk gevonden werden. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Online. Het is bewolkt en lokaal valt wat regen. De temperatuur ligt tussen 8 graden in het noordwesten en 13 in Limburg. en er waait een stevige noordoostenwind. In het noordwestelijk kustgebied is de wind krachtig, windkracht 6. Overdag volgt vanuit het zuiden buiige regen. Hierbij kan vanmiddag lokaal een klap onweer voorkomen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 12 graden op de wadden tot 19 in het oosten en zuidoosten van het land. En de noordoostenwind neemt vandaag in kracht af en draait in de middag geleidelijk naar het zuiden. Vanavond trekt de regen naar het noorden weg en in de nacht zijn er opklaringen. Plaatselijk op kan er mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt rond 8 graden. Morgen, Koninginnedag, blijft het droog en is er behoorlijk veel ruimte voor de zon. De noordoostenwind neemt overdag toe van zwak naar matig. En met een maximumtemperatuur van 17 graden in het noordwesten tot 21 in Limburg... belooft het een prima dag te worden voor buitenactiviteiten. Dinsdag is er vooral in de zuidelijke helft van het land kans op buien... en wordt het gemiddeld 19 graden. Later in de week draait de wind naar het noorden en voert frissere lucht aan. De middagtemperatuur komt rond 15 graden te liggen... en het weerbeeld is wisselend bewolkt met enkele buien.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 Ruim drie minuten over half negen. Het is uh, hoog tijd voor onze columnist. Wie zal het zijn? Esther Verhoef. Esther Verhoef won reeds de Gouden Strop, de Zilveren Vingerafdruk... de Diamanten Kogel en de Crime Zone Award. Want zij is veelgeprezen thriller-auteur. Toch zijn er weinig mensen die... Alle boeken van Esther Verhoef hebben gelezen. Jawel, hoor ik u me nu misschien thuis denken. Ik heb al die Esther Verhoef hier in de boekenkast staan. Ik heb ze allemaal gelezen. Nou, dat lijkt ons sterk, want Esther Verhoef schreef toevallig ook meer dan 60 informatieve boeken over dieren, waarvan er wereldwijd zo'n 8 miljoen verkocht werden. Wow. Kijk, dat zijn cijfers. Die loopt binnen. Hier is Esther Verhoef. Wat is je favoriete dier? Is een vraag die te pas en onpas wordt gesteld. Dat gevraag begint al op de peuterschool en het houdt daarna nooit meer op. Maar waar op jonge leeftijd dieren als dolfijn en tijger nog gewoon meedoen... lijken volwassenen nog maar uit twee soorten te kunnen kiezen. Hond of kat. Bijna iedereen vindt zichzelf wel een hondenmens of kattenmens. Of allebei. Waarmee we duidelijk willen maken dat we niet in een vakje willen worden gestopt. Want in een vakje ga je, zodra je een voorkeur kenbaar maakt. Conclusies worden getrokken waar je bij staat. Een hondenmens wil erbij horen. En hun kunt naar aandacht en bevestiging... Desnood van zijn hond, die altijd blij is hem te zien. Hondemensen praten in het park met andere hondenmensen en ze stemmen rechts. Kattenmensen zitten liever alleen thuis op de bank met de poes op schoot. Als de poes zin heeft tenminste. En mocht ze geen zin hebben, dan nemen ze dat niet persoonlijk op. Kattenmensen staan daarboven. Overigens, communiceren doen kattenmensen vooral via internet en ze stemmen links. Mezelf beschouw ik nog als honden, nog als kattenmens. Dieren zijn wel lief, maar ik vind ze gewoon niet allemaal even leuk. Ik heb geweldige honden ontmoet, maar ook truttige aanstellers en griezels met een kort lontje. Sommige katten vind ik kanjers, maar er zitten ook wildplassende randgroepen jongeren tussen... die ik zissend met wijde armgebaren mijn tuin uitjaag. Katten en honden zijn individuen, net als mensen. Het kan klikken of niet. Eigenlijk geldt dat voor alle dieren. Behalve voor kippen. Ik heb nog nooit een vervelende kip ontmoet... Ze zijn met weinig tevreden en je krijgt er zoveel voor terug. Eitjes, gescharrel en getokkel in de achtertuin... schattige kuikens en halve haantjes. Tien jaar lang hadden we kippen, maar we doen het nu al een poos zonder. En ik mis ze. Als ik de achterdeur open doe en er geen kip te bekennen is. Als ik schillen en restjes brood in de container gooi... die daar nooit eens heel enthousiast op reageert. Als de eieren op zijn en de supermarkt ver weg. Als het onkruid tussen het grind in bloei staat... Kippen. U zult er van mij geen kwaad woord over horen. Nooit. Dus als ik dan toch iets moet zijn, dan ben ik graag een kippenmens. Denk er het uwe van. Ik heb er vrede mee. U hoorde het eerste deel Allegro Molto uit het concert voor strijkers in D-Klein van Antonio Vivaldi. De allereerste Europese Eekhoornbrug is deze week geopend... In totaal worden er in Amsterdam 150 bruggen en ecoductjes aangelegd... om allerlei soorten dieren veilig te laten oversteken. De brug over de Europa Boulevard moet de kleine eekhoornpopulaties... van het Amsterdamse Bos en Amstel Park met elkaar in contact brengen. En daarvoor zijn nu zes bruggen aangelegd op een pakweg zeven meter hoogte. De opening van de bruggen werd opgeluisterd door twee lokale politici... die aan de wieg stonden van dit project. Zij mochten op Eekhoornbrug hoogte... Een lintje doorknippen, Joep Blaas en Ivan Manuel stapten het kleine bakje van een hoogwerker in. En er was ook nog net plek voor de bestuurder en Joosthuizing. Hoe vaak staat u in een hoogwerker? Ik heb nog nooit in mijn leven in een hoogwerker gestaan. Nog nooit. En nu gaan we met z'n vieren in zo'n heel klein bakkie. Ja, gaan we omhoog. We gaan omhoog ja, succes! We gaan, omhoog. we gaan ons best doen. We gaan ja. ons best doen. Ja, daar gaat hij. Is niet uh, erg veel gewicht voor zo'n uh, kleine hoogwerker? Nou, we staan er met z'n vier in. Het moet, kunnen. moet, moet kunnen. kunnen. Oh, kijk eens aan. Hier zit de brug. We komen nu op brughoogte, komen in de brughoogte. Ja. Er staan twee hele mooie eekhoorns op ons te wachten. Dit is een uh, kleine stap voor de mensheid, maar een grote sprong voor de eekhoorn. Ja. Nou, Ivar, nou. daar gaan we. Knippen. Ja. Eén, twee, twee ja. drie. Kijk, deze eekhoorn die gaat oh. daar uh, overheen. Oh, dit zijn hele, ja. hele lieve eekhoorntjes. Ja, het zijn echt rode, zit... eekhoorns, hè? Zijn echte rode eekhoorns, Dit zijn echt rode eekhoorns, maar dan nog wel van plusje, natuurlijk. Ja. Maar als je het zo ziet hier op deze hoogte... een meter of, wat zal het zijn, 30, 40 moeten die dieren over de wegen heen. Ja, en op een aantal plaatsen, hè. Dit, dit, dit, dit zijn een aantal wegen die echt dwars door dit eh, toch een relatief nog groene gebied gaan. En juist dat maakt het zo gevaarlijk voor eekhoorns. Want als, als ze hier uiteindelijk overheen willen... zouden ze normaal gesproken over het asfalt gaan. En u ziet zelf, het is een hele drukke verkeersweg... Uh, en er worden regelmatig eco-unstoot enkele tientallen per jaar naar het schijnt. Oh. Dus dat hopen we te voorkomen met deze brug. Het gaat in totaal om meer dan 300 meter Eekhoornbrug. Dat is nogal wat. Maar het is ook een vrij eenvoudige brug. Het is niet een brug die lijkt op de Erasmusbrug of zo. Het is een goedkopere brug dan dat. Dus je kunt met weinig, weinig financiële middelen kunt je toch een heel groot resultaat bereiken. Ik, ik vind het al wel belangrijk dat in Amsterdam steeds meer van zulke verbindingsroutes worden gemaakt. Voor welke beesten dan ook. Zodat je dus inderdaad de verstening die je toch automatisch in de stad hebt. Zoveel mogelijk een beetje kan faciliteren voor de dier in de omgeving. Hmm, zullen we weer naar beneden gaan? Ja. Zwaaien naar het publiek beneden. Ja, we zakken weer af. Ja. Ja, er viel nog best mee, hè? Ja, ja. Zo Ge geen hoogtevrees dus kennelijk. Dat blijkt maar weer. Ja. Dat wist ik eigenlijk ook niet zeker of ik dat zou hebben, maar nee. Het is een uh, wankele cabine, maar ja, het, het gaat cabine. uitstekend. Dus de ervaring leert dat die ekewoners dit vrij snel vinden. Dat ze dat ook al doen met als je, als je zeg maar, zeg maar een verkeersbord over de weg hangt. Uh, dat ze dan over zo'n zo verkeersbordconstructie uh, is zo Zo'n portaal? Zo. Ja, ja. Ze, ze, ze, ze zoeken wel dit soort... Want ze, ze durven eigenlijk niet uh, naar de grond. Hè. Ze over asfalt lopen vinden ze, vinden ze eng. Dat doen ze liever niet. Ze gaan het pas doen als ze echt niet verder kunnen. Uh, dus ze zoeken wel een alternatief. Hè. En als ze die helemaal gevonden hebben, dan wordt het gewoon hun route. Is een eekhoorn ook een territoriumdier? Uh... Kijk, uiteindelijk gaat het vooral om jonge eekhoorns... die dan zich gaan verspreiden en op zoek gaan naar hun eigen leefplek. Die worden vaak doodgegeven. Dat, dat zijn de jongen die die dan op zoek gaan naar een ander territorium. Uh, en die kunnen nu zich gewoon ja. veilig verplaatsen. Het gaat ook om geursporen. Op een gegeven moment is die brug bekend en dan gaan ze er makkelijk overheen. Dan weten ze dat het een veilige route is. Hm? Is te zwaar. Dat is te zwaar. Ik <lacht> krijg, krijg nu te horen, hij overbelast het bakkie. Ik krijgen hem niet meer naar mijn rijden toe. Echt niet. Ja. Zo, ik was nog van plan om aan een dieet te beginnen. Ooit eens een keer. <lacht> dus nu is nu dus definitief te laat. We te overbelast. We kunnen er niet uit. Uh. Uh. Was je maar nou. nooit politicus geworden, Michel? Uh, nou, dat zeker niet. Hoor. Jij even naar bed toe gegaan met die andere hoogwerker pakt, hebben we ze eruit halen. Wat? <lacht> <lacht> dat is de boven waar we net waren. Vier man hoog boven op de Europa Boulevard. Ja, dat kan wel even gaan duren. Maar gelukkig is dit radio. Eén druk op de knop en we spoelen de band een kwartiertje door. We zijn geland, bedankt. Een van de Amsterdamse stadsbiologen, Geert Timmermans. Het is allemaal goed gegaan. Ja, allemaal goed gegaan. Net, maar oké. Okay. Iedereen is weer veilig beneden gekomen. Is er al ervaring met eekhoornbruggen in Nederland? In Nederland is er een constructie over de A12, maar dat is dan een stalen constructie met touwen naar het ja. bos gemaakt. En dat was eigenlijk volgens mij voor boomarters bedoeld. Ja, maar daar rennen dus ook eekhoorns over. Hè? Dus deze brug die kan ook voor boomarters gebruikt worden, maar deze is primair voor de eekhoorn ontwikkeld. Maar, maar wacht even, boomarters die eten eekhoorns, ja. dat, dat lijkt me niet zo plezierig en gezellig daarboven. Nou is Amsterdam natuurlijk niet het gebied waar heel veel boomhattens worden gevonden. Toevallig ja. vorige week een dode, doden, maar ja, eigenlijk kunnen we zeggen... er zijn geen boommatters in Amsterdam. Maar wel eekhoorns En ook wel havikken. En die lusten er ook wel eentje. Ja, en daar hebben we ook naar gekeken. Uh, het is natuurlijk kwetsbaar als we een eekhoorn over de brug heen rent. Hè. Dan is het natuurlijk zichtbaar voor havikken. En daar hebben we ook een soort boventouwtje gespannen. He, als je naar de constructie kijkt, is is een soort driehoekje in de top. Er zit een soort draadje aan om de brug stabiel te maken. Maar dat is ook tevens de bescherming tegen een bovenaanval van een havik. Die kan er dan niet zo makkelijk bij? Nee, die moet toch echt wat moeite doen eh, en, en te kantelen met zijn klauw. Dus eh, dat, dat hebben we de experts voor gemaakt. Er komen aan twee kanten hier eh, camera's. Camera vallen heet dat dan. Hè. Die automatisch, er hoeft geen fotograaf bij te zitten... Eh, automatisch afgaan als er beweging is. Wanneer denk je de eerste resultaten te hebben? Dat kan natuurlijk al meteen dag één. Het kan natuurlijk ook dat het veel uh, langer duurt. Maar ik verwacht, als de jongen zijn geboren van de eekhoorns, dan krijg je natuurlijk dat er heel veel reuring gaat ontstaan. Ja. Die jongen, je moet het territorium uit, dus dan krijg je veel beweging. Dus uh, ik denk zo eind mei, begin juni, dat we dan toch wel eerste resultaat zouden moeten hebben. Geef me een seintje. Gaan we doen. speelde de in als groot van de Frans, Franse componist Frédéric Chopin. Het Noordzeekanaal is een bijzonder natuurgebied. Door de open verbinding met de Noordzee is het water niet alleen zoet... maar ook zout en brak. En dat zorgt weer voor een grote biodiversiteit. Voor onderwaterfotograaf Ron Offermans reden om er vaak een duikje te maken. Al is het wel oppassen voor de passerende containerschepen. En voor stadsecoloog Martin Melgers reden om er vaak met visser Piet Ruiter net op te halen. En om te kijken wat er vandaag weer in zit. In het Amsterdamse havengebied stapt Jeanette Paramoor op de boot van Martin en Piet... voor een klein tochtje Noordzeekanaal. Kijk, er komt een... Wat is dit? Het is het een dunne harder dat is, oh, is een hele grote baas. Wauw. Dit is een vis die in riviermondingen voorkomt. Dus het is eigenlijk een, een zeevis. Maar de havens van Amsterdam zijn eigenlijk een riviermonding. Ze zijn brak en zout en onder de oevers zoet. Kijk, dat is een snoepbas, daar gaat het om. Een hele mooie zelf. Wauw. Wat een grote beest is, hè? Kijk, een kabeljauw hier. Dan zie je dus ja. het zeevis. Ja, want dat is een baas- en zoetwatervis, hè? Ja, en een, een harde eerst zeggen, deze is een beetje een brakwatervis. Het, en dit is een zoutwatervis. Kabeljauw. Dus dat zit hier allemaal? Ja, we hebben, we hebben al gevangen en zie je straks nog wel wijting, eh, steenbolken, tongen, mm -hmm. botjes. Dat is de vangst van vandaag, hè? Ja, ja. En we hebben drie kabeljauwen. Krapjes zie je hier? Zie je ziet er net een. Ja, dat is de Chinese wolhandkrap. Kijk, je ziet daar een enorm schip aankomen. Dus ja. met het schutten van de schepen bij er komt er iedere keer zeewater mee naar binnen. hoe ver loopt dus dat zoutwater dan naar binnen? Uh, nou, tot achter het centraal station. En, ja. en zoutwater is zwaarder dan zoetwater. Dus, maar het is, het is dus drie, drie watermilieus ja. in één. Het is dus een uniek gebied. Aan die kant heb je de Noordzee. Ga je die kant op, oh, ja. heb je het Amsterdam Rijnkanaal, de Rijn. En die is verbonden met een kanaal, met de Donau. Kijk, dat is een kleintje, die proberen we te redden. Wat was dat nou? Een jong Oh ja, precies. Maar het verhaal was nog niet af, want het nee. is echt een heel interessant verhaal. Dus, dus zeg maar, de wolga komt eruit in de Kaspische Zee, de don in de Zwarte Zee. Die zijn ook weer verbonden met een kanaaltje. Dus ja. er is een blauwe verbinding van hier met de Kaspische Zee, met de oevers van Iran. En, en dan denk je, nou leuk verhaal hoor. Maar het gekke is, ja. we hebben hier allemaal soorten uit de Kaspische Zee. Die hier dus grondel. Miljoenen zitten hier. De Kaspische vlookreeft in het IJsselmeer. Ontelbare. Dus exotenbeleid waar wel over gesproken wordt. Ja, dat is een illusie. Hoe wil je hier miljoenen visjes uitmaken? En al die schepen die hier binnenkomen. Die lozen hun... Oh, daar heb ik hier een leuk voorbeeld van. Ja. Deze is twee of drie jaar geleden hier ontdekt door Piet. Die hingen ze netten. Dit is de Amerikaanse brakware Het is wel een waai met die motor, hè? Ja, maar je bent goed te verstaan. Oké. Okay. Nou, we gaan zo even aan, uh, aan wal dan. Ja. Ja, ik ben ook benieuwd voor die duikers zien, want ik heb foto's van ze ontvangen. Nou super joh. Ja. En die ze hebben dus weer soorten gezien die wij hier al een hele tijd niet gezien hebben. Ja, want jij ziet ook niet alles, hè, wat, er, ja, wat er in die terecht komt. Maar nee. maar deze nee, ik, ik had ooit de arrogantie dat ik dacht van, nou ik weet het, aardig hoor, die natuur van Amsterdam. Omdat ik hier viste en met een schepnetje bezig was. Ja. Nou toen leerde ik Piet kennen. En Die haalde zijn vuiken op. En die, uh, die tilde gewoon letterlijk haring uit het ei. Hé, hey, we gaan uh, even naar boord, hè? En dan wachten we de nee. duikers even op. Kom je er zo uit, Ron? Ja. Zo, alle even spullen. Even wat afdoen. Af Tuurlijk. Je ziet er echt prachtig uit, zeg. Wat heb je allemaal om je nek hangen, zeg? Nou, ja, met mijn camera. Een flitsers. fles op je rug, natuurlijk. Ja, lamp. Even loskoppelen. Mooie duik. Nee, ik vond het leuk, was He? ja, het was interessant. Het was eigenlijk uh, nou, meer dan ik verwacht had. Er was ook een, uh, een klein wandje, er. Ah. er zaten allemaal gaten in. En, uh, nou, in al die gaten staken kopjes van, uh, van grondeltjes. En daar kwam weer een, uh, een wolhandkrab even kijken wat er, uh, wat er nou weer langs vond. Dus het was, uh, en ik zag wel uh, jou een aal de steiger op slingen. Ja, een kwam van, uh, ja, maar die was niet meer helemaal gezond, nee, uh, geloof ik. Ja. Ik weet niet, maar... Uh, ja. ja, maar jij, jij duikt hier heel vaak, hè, het Noordzeekanaal. Ja, redelijk vaak. Nou, sinds we echt, eigenlijk ontdekt hebben dat hier eigenlijk heel veel leuke beesten te zien zijn... Ja, dan, is de behoefte om helemaal naar Zeeland te rijden minder groot geworden. En dat zou je dus helemaal niet verwachten, want je net nooit zeker je, Het is hier af en aan van grote schepen, containerschepen, noem maar op. Dat associeer je niet met veel natuur. Nee, nee, nee. dat uh, had ik ook echt niet uh, gedaan. Dus, maar ja. Ja. Het blijkt dat de waterkwaliteit uh, toch uh, nou ja, goed genoeg is. Hey, maar Je hebt foto's gemaakt natuurlijk, hè? Ja. We gaan even naar de steiger, want daar staat Martin Welkens, ja. de hv okay. Martin. Ja. Ron heeft foto's gemaakt ja. onder water. Heb je die net gemaakt, Deze Ron? Net gemaakt, ja. Wacht even. erg nieuwsgierig. Ja, nou ja, dit zijn die uh, uh, trompetkalk en die, ja. het is, die, uh, vroeger zaten die nog heel veel in het uh, veerse meer, maar toen, dat, toen we helemaal zout hebben gemaakt, zijn die allemaal verdwenen. Dus bij mij weten is dit uh, een van de weinige plekken waar uh, dat nog zeker nog. Uh, Idiooten. Ja. En dat is nog wel legendarisch. Piet die heeft een soort intuïtieve kennis van soort hier, weet je wel? Ja, ja, ja. En hij belde mij in de tijd. Het moet niet gekker worden met het Noordzeekanaal, want er groeit nou koralen in het Noordzeekanaal. Ja. <laughs> nou, en daar lijkt het oh ja. erg op, want het zijn zulke oh ja. bulten. Ja, Nog ja. andere... Maar ja, ja, ik word even nieuwsgierig. Martin was helemaal enthousiast Ja, nee, nou. nee, maar dit is natuurlijk uniek. Hij doet dingen die wij nooit doen. Kijk, uh, nou ja, goed. Ja, die wolhand, even kijken, de andere kant. De, onderkant. de, onderkant. Nee, de hebben ja. we in de boot. Ja, ja, ja. Maar heb je er dan nooit eerder aan gedacht om een duiker in te schakelen voor je? Gaan voor je, je... een beetje kritische vragen stellen. <laughs> ja. Jeanette, je loopt ja. altijd achter de feiten aan. Ja. Het is dankzij Pieter Maar je bedoelt achter de feiten aan, omdat er natuurlijk dingen veranderen. En jij duikt natuurlijk ook al een tijdje hier in het Noordzeekanaal, rond En jij ziet ook dingen veranderen, hè? voortdurend. Nou, voor mij zijn dat uh, nieuwe soorten. Ik, bedoel, ik heb een, bijvoorbeeld het harnasmannetje. Dat was een uh, visje waar ik al jaren naar op, uh, op zoek was. Ik was zelfs op een gegeven moment gedacht van... ja, dan ga ik naar Denemarken, want ik weet dat ze, dat ze daar zitten. En toevallig op een, op een winterige winteravond hier zo... kwamen ja. er meer, meer als één uh, hier in het Noordzeekanaal. Nou ja, het, het ja. is echt... Uh, te, te gek. Ja, ja en dan poontjes, uh, dat zijn ook prachtig gekleurde prachtige visjes eigenlijk. Wel. En uh, een vijfdradige meun, die onderste laag is vrij, vrij zout. Nou ja, daar komen dan de meeste platvissen en dat soort visjes. Dan heb je nog een soort brakwaterlaag. Nou ja, dat, daar hebben we die uh, de Wolhandkrab, denk ik, en uh, het Zuiderzeekrabbetje, die heb ik nu niet gezien, maar ja. die, uh, die komt hier ook heel maar die veel. Maar dat perceelkrabbetje Nog niet. Maar nee. daar willen we die onderzoek Maar daar, wel. Daar, daar komt hij volop voor. Ja, mag, ik er nog, mag ik nog een vraag stellen liever geen vragen meer. We gaan nu helemaal uh... praten. Nee, maar Martin, je hebt hier... Want we hadden het over zoet, zout, brak en ja, zo. Ja, ja, je, hebt ja, hier, van ja. je hebt hier wat van de vangst, heb je hier uitgestald? Ja, die ene kans naar je toe. Kijk, ja. dit, is, dit is typisch uh, die riviermondingenvis. Dunlipharder en een botje. Steenbolk, wijting en kabeljauw. En een tong. Mooie grote tong. Zo groot zien we ze maar zelden hier. Nou, dit is waar we het voor doen. snoepbaars, bijvangsbaars, Hier een mooie winde. Dat noord al is een verkeersader natuurlijk. Hè? Dat kun je zo om je heen wel zien. Maar het is eigenlijk ook een natuurgebiedje. Hè? Ja. Hoofdfunctie is scheepwasroute. Ja. Uh, nou, en, en ik vind hoofdfunctie daarnaast is een natuurgebied. brakwater is mondiaal gezien best een zeldzaam milieu. En daar stikken we hiervan. Dus allerlei brakwatersoorten doen het hier geweldig. Ron heeft net een krabbetje gezien. Nou, uh, probeer hij maar eens elders te zien. Het is spannend en uh, biologisch evenwicht bestaat niet in de natuur. En dat is eigenlijk de charme van dit gebied. Want zowel op het land als in het kanaal. Jaarlijks nieuwe dingen. Volgens mij wil Piet, hè? Piet, maar dan, <laughs> gedurende. Is dat niet een hit? Goede reis! Voorzitter, oh, Martin? Dat <zangst> Het zo van de Franse componist Jacques Ibert was dit. Wij zijn zo bij u terug, onder andere met De Blauwe Vinvis, Greenpeace bij Apple... en onze marktplaatsactie. Tot zo. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. De cd zou het wel van de daken willen schreeuwen. Eigen vogels is. Het verhaal van onze populisten in de polder. Wij zullen de strijd nu in de Kamer voortzetten. Een passende nieuwe datum voor Korningmiddendag. En een reconstructie van het ezelproces tegen Gerard Rees. Zoek helemaal geen conflict of herrie. Ik geloof in alle eerlijkheid. OVT Radio 1. Straks om tien uur. Het nieuws van alle kanten. U bent alleenstaand en geniet van uw AOW-pensioen.